12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Voorzitter Jonker van de Europese Commissie wil dat de onderhandelingen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk direct beginnen. Hij wil niet wachten tot er een opvolger is voor premier Cameron, die vanmorgen zijn vertrek over drie maanden aankondigde. Cameron zei dat hij de onderhandelingen aan zijn opvolger wil overlaten, maar Jonker wil niet zo lang wachten. President Obama heeft gebeld met de Britse premier Cameron... en de Duitse bondskanselier Merkel over de uitkomst van het referendum. Obama vertrouwt erop dat Groot-Brittannië de Europese Unie... op een ordelijke manier zal verlaten. De Amerikaanse president noemde de brexit een onverwachte uitkomst. Maar de bijzondere band tussen de VS en Groot-Brittannië... zal niet veranderen, benadrukte hij. Gemeenten worden in de toekomst wettelijk verplicht om mensen met een beperking werk aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma aangekondigd. Gemeenten doen te weinig voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Het kabinet wil dat eind dit jaar 3200 mensen een werkplek bij een gemeente hebben. Het zijn er nu nog maar 115. Een kwart van alle gemeenten blijkt zelfs helemaal geen voorzieningen voor deze mensen aan te bieden. Dordrecht neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de Aya-Sofia-moskee. Daar viel een groep mannen gisteren binnen en sloeg de boel kort en klein. Twee mensen raakten gewond. Het zou gaan om een wraakactie voor het belagen van een Koerdisch gezin eerder deze week. Dat werd bedreigd vanwege de Koerdische vlag aan de gevel van hun huis. Die hing daar omdat een dochter voor haar eindexamen was geslaagd. EasyJet en pilotenvakbond VNV gaan weer met elkaar praten... Dat is besloten tijdens een kort geding bij de rechtbank in Haarlem. Stakingen zijn voorlopig van de baan. De vakbond was naar de rechter gestapt omdat EasyJet tijdens de staking vorige week buitenlandse piloten als stakingbrekers had ingezet. En dat moet verboden worden, vindt de VNV. Het weer vannacht overal droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen in het oosten opnieuw kans op een bui. In het westen droog en geregeld zon. Met 19 tot 20 graden, minder warm dan de afgelopen dagen. Zondag wisselvallig, met af en toe zon en geregeld een bui.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 I got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 Ook op internet www.cfmzantvoort.nl CFM Never win first place I don't support the team I can't take direction and my socks are never Pretend it.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 Voor de last jaar af 1,5 wondervolle jaar. En we zijn heel happen dat we het Kingdom in een very, very much betere staat dan als we hier 1,5 jaar gekomen. ZFM! ZFM! Al 25 jaar, live in Zandvoort. Van Zandvoet op 106.9 can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Kill his burning inside them hurtin'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 Should find a place to lay my head tonight.